Dit is Jeroen Jeffkema met het NOS Journaal. In het gebouw van de Tweede Kamer... ...geen tentoonstelling met Wilhoudt Cartoons. Het presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer... ...heeft een verzoek van PVV-leider Wilders daarover afgewezen. De tekeningen waren vorige maand te zien op een expositie in Texas. Wilders had daar een toespraak gehouden... ...toen twee moslims buiten het vuur openden. Het presidium zegt dat exposities moeten gaan over de werkwijze van de Kamer. Ze mogen geen platform zijn voor politieke statements. Tot nu toe hebben 31 mensen die bij defensie werken of hebben gewerkt, hun voorlopige schadevergoeding gekregen, omdat ze ziek zijn geworden van het werken met chrom 6 verf. Ze kregen in totaal ruim 200.000 euro uitgekeerd, vertelde minister Hennis tijdens een debat in de Tweede Kamer. iets minder dan 500 mensen hebben een beroep gedaan op de regeling, die is ingesteld in afwachting van een onderzoek naar de affaire. De meeste aanvragen zijn afgewezen, 191 tot nu toe. De Britse reclamecommissie heeft een advertentie met een dun Nederlands model verboden. Het gaat om een foto voor het merk Yves Saint Laurent met het model Kiki Willems. Volgens de reclamecommissie ziet ze er op de foto ongezond dun uit. Het verzet tegen dunne modellen neemt steeds meer toe. Zo nam het Franse parlement in april een wetsvoorstel aan dat het gebruik van superdunne modellen in de modewereld verbiedt. Daphne Schippers richt zich vanaf nu op de sprint. De 22-jarige atleten zal in ieder geval tot en met de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 op de 100 en 200 meter uitkomen. Dat maakte Schippers bekend op een speciale persconferentie in Utrecht. Onlangs gaf ze op in een meerkampwedstrijd vanwege een pijnlijke knie. Om overbelasting te voorkomen stopt ze nu met de meerkamp en legt zich volledig toe op de 100 en 200 meter.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 Zandvoort heeft het. het. Al 25 jaar. En jij, en beleeft, jij het. beleeft het. ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live. We Met. Met nu. De Vinyljaren. Ja, ja, ja, ja. Vroeger liepen we met drie LP's te slepen, dan nou nog met één. En de rest halen we gewoon toch uh, uit de computer. Maar centraal staat natuurlijk wel uh, vinyl. Want uh, ik wezen, wij besteden als eerste in Nederland... Ja, echt wel. Toch wel aandacht aan de uh, vinyl 50. Wanneer die nieuw online komt, dan springen we er gelijk bovenop. En... Uh, Gaan we dus het draaien. Maar dit uur gaan we vooral ook aandacht besteden aan ons classic album natuurlijk. We draaien de top 3 van de afgelopen week uit de vinyl 50. En we gaan natuurlijk ook uh, ja, uh, veel aandacht besteden, Zeg ik dat nog? Ja. Uh, aan ons uh, classic album van deze week. Ja, en dat is er één hoor. Oeh, oeh, oeh, dat is er een. Who's Next heet het album. En nou ja, dat is natuurlijk van de legendarische uh, band The Who. Met uh, deze LP nog helemaal in originele samenstelling. Met uh, Roger Daltree als zanger, um, Keith Moon als drummer, John Entwistle als uh, gitarist en Pete Townsend, natuurlijk, de componist van, uh, en de gitarist van de band. Album is, is uh, geproduceerd, laten we dat even gewoon uh, ook vertellen, uh, door uh, Glyn Johns, Jones, uh, samen met, uh, met uh, hoe heet die man ook weer? Glyn Johns, ja. Ja, ja, Glyn Johns, ja, zo heet die man werd geproduceerd door de Who, samen dus met uh, Glyn Jones, uh, geen kleine jongen, ook met de Stones en de Beatles gewerkt. Kit Lambert heeft ook meegedaan, Chris Stamp en Pete Cameron, dat waren de mede-producers van dit album. Er staan uh, toch wel zeker drie grote knallers op, waaronder natuurlijk Behind Blue Eyes, uh, Won't Get Fooled Again en het nummer waar we mee gaan beginnen, jawel! Met dat hele lange intro. Ja, dat maakt ons ook niet uit. We gaan het gewoon doen. Ja, doe het dan maar. Zet die radio helemaal wat harder. Want dit kan je niet zachtjes als achtergrondje. Hè? Dit moet knallen, dit. Knallen! The Who. Baba O'Reilly. <laughs> Heerlijk is dit toch? Is, ja, ik haakte een beetje. Kan je nou gaan, dat het Nu veel gedraaid is. Uh, dus, uh, het, is al, het is een hele oude plaat. Want er zit zelfs nog een labeltje op. Een stikkertje op. Van de oude Haarlemse, plaat, Haarlemse platenzaak Hoge Bijl Nou, hoe lang is die al weg? Um, dus <laughs> dus uh, ja, dat is begin 70e jaren. Dat was toen de tijd volgens mij de opvolger van Tommy. De, de, ja, de, toen de tijd. Daarna kwam Quadrophenia. Um, nou, het is een geweldige plaat, natuurlijk. De viool, overigens, uh, die u net hoorde op dit nummer, werd gespeeld door Dave Arbus. Of Arbus, mag je ook zeggen. Um, het is een geweldig album. En er staan natuurlijk een paar prachtige nummers op. Zoals bijvoorbeeld Behind Blue Eyes. Uh, Won't Get full Again. Maar liefst uh, 8 minuten en 31. Die komt gegarandeerd aan bod, hoor. Helemaal. Ja, ben je rek, Tuurlijk, gaan we doen. De hoe? Uh, nog één nummer ervan uh, Daarna gaan we even aandacht besteden aan de Vinyl 50 uh, Maar ik doe er nog één nummer van Dat uh, vind ik wel lekker Want we moeten er wel op komen Dat we alles van dit legendarische album draaien Vijf minuten en uh, 33 uh, seconden En dat nummer Wat we nu genoten heet Bargain Hier zien we ze weer, de hoe Stof uit je oren muziek gewoon. Dat is uh, <laughs> een keertje lekker. Bargen! Een van de zeer explosieve liedjes op uh, deze prachtige plaat van de hul. En het haardvuurtje krijgt u er gratis bij. Het voordeel van LP's, hè? ook al zit er een tikje in, nou ja, jammer dan, blijf gewoon doordraaien. CD was er al lang mee aangeschopt, dat is uitgeschreven als je in, uh, in deze conditie uh, zou zitten. Maar goed, de LP draait gewoon door, lekker joh. En dat kraakje, nou, dat nemen we dan maar voor lief, toch? Ja. Nou, oké, okay, ik zei het al, we gaan even aandacht besteden aan de top drie van de vinyl 50 van vorige week. Uh, want straks om drie uur, dan hopen we de nieuwe te hebben. Maar we gaan eerst eventjes naar de oude kijken nog. Dus dat u eventjes ter herinnering hè, wat dat allemaal gebeurt. Nou, dus ik begin even met het nummer drie geluid van uh, de vinyl uh, 50. tot 3 Mumford Sons. En het album heet Wilder Mind. Op de Medrides. 50 Van afgelopen week, week 33, dus de week van 27 mei. Zal meteen komt de nieuwe online. Ik hoop dat dat heel snel gebeurt, maar dat verwacht ik rond drie uur. Tompkins Square Park heette het nummer. We gaan naar nummer twee. En dat is de Nederlandse band Betty Serveert. Het album is niet nieuw, maar opnieuw uitgebracht. Op een 1992, Pellomine of Pellomine, met hoe je het noemen wil. En die staat op, stond op nummer 2. Serveerd. Een beetje uit het oosten des lands in de tijd Het album heet Palomine of Palomine, net hoe je het noemen wil En um, het kwam uit in 1992 En dat um, stond dus nummer 2 in uh, de afgelopen week in de Vinyl Top 50 En dit is uh, van het nummer 1 album van de afgelopen week Doubelbop Pass It on, heet het album En het liedje heet Dr. Doctor, doctor oftewel Dokter up my chest i got too much to confess Douwebob, ja. Pass on heet het album zo fantastische nummers op. Uh, vorige uur hebben we er ook al iets van gedaan, Sweet Sunshine. Um, maar dit heette Doctor. Een beetje, ja, uh, beetje Little Feet-achtig zo. Dat doet me een beetje aan denken. Ja, maar wel lekker hoor. Prima jongen, prima gozer die, die Douwebob. Maakt fantastische muziek. Uh, nummer 1 dus op in de vinyl. Top 50 van de afgelopen week. En ik zei het al, de nieuwe, dat verwacht ik zo rond drie uur dat hij online komt. En wij zijn echt het allereerste radio station wat er aandacht aan besteedt hoor. Officiële omroepen vanavond pas om acht uur. Wij om drie uur al. Kun je dachten hoe snel we zijn. Goed, de hoe dus. Want we hebben ook nog een classic album te gaan. Jawel! En dan gaan we nu weer door. De hoe! you mm -hmm. Twee stukken Love Ain't For Keeping. En dat ging bijna naadloos over in, uh, in het prachtige My Wife. Uh, gezongen in dit geval door, uh, door Pete Townsend. Uh, nou, dat kun je natuurlijk duidelijk horen. Pete Townsend die uh, een beetje als multi-instrumentalist fungeert op dit album. Want hij speelt niet alleen gitaar, maar ook uh, CS3-orgel. En, uh, en synthesizer heeft hij ook nog. Arp synthesizer. En hij speelde ook nog op uh, Baba O'Reilly bijvoorbeeld speelt hij piano. Nou, dat is toch allemaal maar mooi, dat je het allemaal maar kunt. Goed, um, dus even kijken. We gaan naar, uh, dat was, uh, ik weet niet, we dat het gemist hebben, ja. Um, de Vinyl 50. En we gaan even nog terugblikken op de afgelopen week... totdat de nieuwe online komt. Uh, een beetje dat heel aparte muziek maakt... en dat vorige week uh, als hoogste nieuwe binnenkomen was, was de... Uh, uh, ja, moet ik even kijken hoor... Uh, ja, een, ja, ik moest even kijken. Die, die Unknown Mortal Orchestra. Ja, ik had er nog nooit van gehoord. Maar goed, die Unknown Mortal Orchestra. Multilove. Hoogste nieuwe binnenkomen dus van de afgelopen week. Wij benieuwen wat die deze week staat. Nou, en toen ging er dus iets gigantisch mis. Of, uh, want het multi, uh, ja, weet ik veel. Nou, die doet het even niet. Gaan we weer even kijken. Unknown mortal orchestra. Nou, kijk of ik het nummer opnieuw kan vinden. Of het op... Ja, dat doet hij wel, tuurlijk. Daar komt hij weer. Ja, daar komt hij weer. Komt er maar. Holy love Old into my heart and just stay back a hotel room Who is your girl. Van dit gezelschap, The Unknown Mortal Orchestra en Multi Love. En dat was de hoogste nieuwe binnenkomer van de afgelopen week. Ook nieuw binnen, afgelopen week Paul Weller met een nieuw vinylalbum. Daarvan draai ik het prachtige Going My Way. Saturn's... Saturn's Pattern, ja, ik moest even goed kijken. Saturn Pattern is de titel van het album uitgekomen op 18 mei, jongstleden van Paul Weller. Um, ik weet niet of het nieuw is of dat het een echt nieuw album is, want er komt namelijk ook een heleboel weer opnieuw uit op vinyl. Uh, onder andere is dat uh, gebeurd vanwege uh, een Amsterdamse platenzaak. Uh, Concerto, die 60 jaar bestaat dit jaar. En die uh, hebben zich dan tot opgesteld om een aantal belangrijke, wat zij belangrijke LP's vinden, om die gewoon opnieuw uit te brengen. En dan natuurlijk in een re-release op het tegenwoordig in zwang zijnde 180 gram vinyl. Ja, dat, uh, dat, is echt, uh, dat is echt een groot verschil. Want die platen zijn A uh, zwaarder, dikker. En klinken ook beter. Dus eh, niet meer dat slapper gedoe. Een beetje wat je toen wel eens had. Eh, dat ging van de kwaliteit van de persing af. Maar eh, tegenwoordig doen ze dat op 180 gram vinyl. Dat kun je ook verwachten. als eh, Want daar heb ik het vorige uur in het stand voor het lunch al over gehad. Dan kun je ook verwachten als je dus eh, dat nieuwe Stones album eh, koopt. Wat morgen, of, eh, overmorgen uitkomt. Officieel de re-release van Sticky Fingers. Eh, in speciale versies. Uh, een, een enkele versie gewoon dus gewoon de normale LP, maar hij komt er ook in een deluxe versie en dan is het een dubbel LP en dan zit er een plaat bij met uh, met allerlei uh, rarities om het zo zomaar te zeggen, dus dus uh, bijzondere opnames. Van stukken die ook op die LP voorkomen. Nou, dat hebben we vanmiddag al. Morgen heb ik daar weer een 3-in-1 van. Van Sticky Fingers Om u een beetje in de Sticky Fingers sfeer te brengen. En ik hoop natuurlijk dat ik het album op tijd binnen heb. Zodat we hem aanstaande woensdag als classic album kunnen presenteren. Deze nieuwe Stones plaat. Goed, en nu was ik even bezig met de vinyl 50 van de afgelopen week. Ik verwacht dat binnen nu en 10 minuten de nieuwe online komt. Dus dan kunnen we de actuele top 3. En nou ja, goed, als die online komt, dan gaan we dat dus doen. De Hoe, nog één nummer van kant 1. En dat heet de Song Is Over van het album Who's Next. Song is over. It's all behind me. I should have known it. She tried to find me. Love is over They're all ahead now I've got to learn it I'm gonna sing out ...is over. En, ja, sorry, ja, het kraakt een beetje. Maar ja, dat komt natuurlijk door mijn, door mijn discotheekverleden. Ja, dat, dat heb je dan. dan. Gebeurt dat gewoon. Ja, zo is dat. En uh, nog één liedje van een band... ...die uh, vorige week nieuw binnenkwam in de tijd De nieuwe staat trouwens online. Dus na gaan we er meer aan doen.